met het NOS-journaal. Oud-medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Justitie... eisen het vertrek van justitiemedewerker Barr. Een open brief is door ruim 1100 oud-medewerkers ondertekend. Aanleiding voor de brief is de rechtszaak rond Roger Stone... oud-medewerker en vertrouweling van president Trump. Aanklagers eisten vorige week 7 tot 9 jaar cel tegen Stone. President Trump twitterde dat hij de straf oneerlijk vond... en het ministerie verlaagde daarop de eis. Vier aanklagers stapten vervolgens op... In de brief schrijven de oud-medewerkers dat vertrouwen in de rechtszaak is beschadigd... en dat minister Barr moet opstappen. In Burkina Faso in Afrika zijn bij een jihadistische aanval op een protestantse kerk... 24 mensen om het leven gekomen. Drie mensen werden ontvoerd. Gisteren vielen ongeveer 20 gewapende mannen de kerk binnen tijdens de dienst. Ze scheidden de mannen van de vrouwen en openden het vuur op de kerkgangers. Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden en na de aanval staken ze de kerk in brand. Christenen in Burkina Faso zijn vaker het doelwit van jihadisten die komen uit het buurland Mali... en hebben banden met de Islamitische Staat of Al-Qaeda. Het Nederlands elftal oefent in de aanloop naar het EK voetbal... ook tegen Griekenland en Wales. De oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten en Spanje waren al bekend. Oranje speelt op 28 mei in Enschede tegen Griekenland... en op 6 juni in Rotterdam tegen Wales. Het EK begint voor Nederland op 14 juni met de wedstrijd tegen Oekraïne. Het weer, buien met kans op hagel, onweer, zware windstoten... en vooral ook aan zee stormachtig, maar ook de rest van het land veel wind. Ook zon en het is een graad of 10. En dan morgen in de loop van de dag buien en het wordt dan een graad of 8. En ook de rest van de week wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers... Dit is de van de velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Een Lekker begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Een disco klassieker uit de jaren 80. Dat was Shack Tuck en Down on the Street. We hebben weer twee uur lang kunnen genieten van jazz op de zaterdagmiddag. Dank aan onze collega's daarvoor. En de studio is weer vrij, alhoewel, er staan een paar in ja. inmiddels, maar goed. Het lijkt wel een de wachtkamer. De, de studio is een klein beetje vrij nog, en wij kunnen er nog in, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. We, We zitten er weer, Tolweg, Tina, en iedereen kan een plekje nemen hier, in de studio. Ja, het lijkt wel een wachtkamer van een dubieuze <laughs> zaak, maar goed, wie ben ik? Ben je al bij de tandarts geweest, <laughs> nou. Als dit in de wachtkamer van een tandarts wordt, dan ben ik het niet meer, hoor. Oké, okay, nou ja. Vanmiddag uh, tussen twee en vijf weer een uh, leuke uitzending... vanuit uh, de studio aan de Tolweg. Goedemiddag allemaal, trouwens. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, u ziet me niet, maar, uh, maar ik ben er wel. Dus uh, wat dat betreft is het allemaal live vanmiddag. Goed, wat gaan wij uh, vanmiddag allemaal doen? Uiteraard, er wordt weer gevoetbald. En wel, uh, SV Zandvoort speelt vandaag uit tegen Jong Holland. De wedstrijd begint om half drie... En uh, onze verslaggever zou Jan van der Leden zijn geweest. Waren het niet dat de honneurs vandaag worden waargenomen door Piet Pijper. Dus om tien over half drie gaan we voor het eerst bellen met Piet. Daar bij Jong Holland. Dat is Alkmaar of zo, hè? Ja, klopt. Altmaar, klopt. Ja. Goed. Uh, verder natuurlijk de vaste items zoals u van ons gewend bent. Om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uh, het weerbericht. Ja, het wordt morgen spannend uh, in, aan de kust. Om het zo maar te zeggen. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens ons weerbericht. Het dier van de week is een nieuwe. Momenteel zitten er drie honden nog in, de, in, de, in, de, in het dierentehuis. En de twee daarvan zijn. één is gereserveerd. De ander heeft al een dak boven zijn hoofd. En er is één die moet nog een thuis zoeken. En die hebben wij vandaag in de uitzending. En die luistert naar de naam Zina. Gedicht van de week was heel makkelijk deze keer Rob. Want uh, wat was er donderdag aan de hand? Uh, geen idee. Ja, geen idee. Geen idee. Nee, er was uh, iemand jarig. Ik was jarig. Jij was dus, uh, jarig. Dus het gedicht van de week uh, is 51. En waar het dan op refereert, dat uh, laat ik uh, graag aan uw fantasie over. Rob 51, gedicht van de week, dat om kwart voor vijf. Nou, uiteraard, Zandvoort nieuws in het kort. Uh, kwart over vier, uh, uh, of ongeveer rond die tijd. Pit Report, want er is nieuws uit de wereld van de Formule 1. De meeste Formule 1-auto's zijn inmiddels... We hebben het daglicht gezien in Silverstone, waaronder natuurlijk ook Max Verstappen heeft afgelopen woensdag daar rondjes gereden. En wellicht ook nog tijd voor sportkort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert -Jan. Weer een uh, vol programma tussen twee en vijf uur. En inderdaad, uh, ik was uh, van de week jarig en uh, CFM is ook uh, jarig... want we zijn 30 jaar actief hier in Zandvoort. Hé, hey, daar past deze plaat wel bij de nieuwe Emory, een birthday. So To dye my hair, mm. it's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford. Giving life a new meaning without you there. Do some stupid shit, maybe get a tattoo. I learned lesson. Wij bestaan dit jaar 30 jaar 30 jaar lokale radio in Zandvoort, CFM, met 24 uur per dag muziek en informatie. En straks in het tweede uur hoor je het interview wat het bestuur van CFM vanmorgen had, samen met de programmaleiding bij Goedemorgen Zandvoort. Dat straks in het tweede uur, je dus juist trouwens de Jackson 5 en I Want You Back. Het is tijd voor het nieuws in het kort nu. De gemeente Zandvoort heeft afgelopen donderdag de organisatie van het Heineken Dutch Grand Prix, de DGP, drie evenementenvergunningen verleend. Op 1 december 2019 had het DGP daarvoor aanvragen ingediend. Bij de beoordeling van de aanvragen heeft de gemeente Zandvoort onder andere de hulpdiensten om advies gevraagd. En naast deze adviezen zijn ook de reacties meegenomen van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigde organisatie die zijn binnengekomen tijdens de vier durende inzageperiode. Burgemeester David Molenburg: het geheel van, het ver, van de verleende vergunningen... geeft het gerechtvaardigde vertrouwen dat de organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix... in goede handen is bij DGP. Wat betreft de openbare orde en veiligheid heeft de gemeente na het indienen van de aanvragen... nog aanvullende vragen en voorwaarden gesteld... en op enkele onderdelen nadere uitwerking en verduidelijking van de plannen gevraagd. Daaraan is door de DGP tegemoet gekomen. Nu zal... Nu komt het aan op het opstellen en uitwerken van de onderliggende uitvoeringsplannen. Ook in deze uitvoeringsfase trekt de gemeente op met de DGP. Het goede met, in goed overleg met de professionele aanpak van de DGP tot nu toe... geeft ons alle vertrouwen dat dit goed gaat verlopen, al dus de burgemeester. Corendon Sles uh, Attila Uslu uh, gaan een hotel realiseren op het Badhuisplein in Zandvoort. En bij een hotel aan het strand wordt natuurlijk ook een eigen beachclub. Vanaf medio maart, in de loop van maart zou ik beter zeggen, opent Corendon Beachclub Zandvoort zijn deuren. De Corendon Strandtent is trendy aangekleed en straalt een relaxte zomerse Ibiza-sfeer uit. Een spontane borrel met vrienden of collega's of een gezellige stranddag met het gezin. Het is allemaal mogelijk in de Formule 1 badplaats. De Corendon strandend is centraal gelegen bij het Badhuisplein... en het was voorheen paviljoen Barefoot Cottage, strandweg nummertje 8. Het hotel in Zandvoort wordt de vierde hotel, wordt de vierde hotel van Corendon in Nederland... naast de drie bestaande hotels in Amsterdam en Badhoevedorp. De kavelgrond wordt in april overgedragen. Attila Oesloe, zelf geboren en getogen in Haarlem, wil een luxe hotel realiseren. Hij koestert daarmee warme herinneringen aan Zandvoort... en wil er echt iets moois van maken... Dit hotel zal er dan eentje worden in het hogere segment. Verdere details over het hotel zijn nog niet bekend. De bouwtijd is circa anderhalf jaar. Ook over het aantal kamers in het nieuwe hotel is nog niet bekend. Bestaat, het wel staat vast dat het een compleet hotel wordt met alles erop en eraan. Af, afgelopen week was er gestart met het opruimen van de oude fietsen. In totaal zijn 93 fietsvrakken met een geel label van straat verwijderd. Het Raadhuisplein en de boulevard, vanaf Bloemendaal tot het met eh, Badhuisplein, is nu vrij van fietswrakken. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Deze maand gaat de gemeente samen met de landen verder met het ruimen van fietswrakken. Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Ze nemen onnodige stallingsruimte in voor andere fietsen en bovendien is het een rommelig gezicht op straat. De wrakken worden niet bewaard maar direct vernietigd. Wilt u een fietswrak melden, dan kan dat via telefoonnummer 023 511 4950. 023 511 4950. De gemeente Bloemendaal heeft vorige week groen licht gegeven voor de bouw van een zonnepark op haar parkeerplaatsen P1 en P2. Hier komen bijna 5000 zonnepanelen op een dakconstructie waaronder geparkeerd kan worden. De totale opgewekte stroom staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 600 huishoudens. Bekeken wordt hoe de opgewekte groene stroom met voorrang eh, kan worden aangeboden aan de ondernemers bij het strand en de inwoners van Bloemendaal. Er zullen slechts enkele parkeerplaatsen verloren gaan door de realisatie van het park. Start werkzaamheden... De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Met de bouwers zijn afspraken gemaakt om tijdens de bouw... die ongeveer drie maanden in beslag zal nemen... altijd voldoende parkeerplek beschikbaar te hebben. Specifiek is daarvoor eh, het paasweekend afgesproken... dat nagenoeg beide terreinen weer beschikbaar moet eh, maken. Op een kleine strook werkterrein na. En tot slot. Het waren de leerlingen van de Nicolaas School die op 4 februari een sponsorloop hielden. Het doel was en is het met de opgehaalde geld een bijdrage geleverd kan worden om mee te helpen... de Australische gebieden waar de verwoestende bosbranden hebben huisgehouden opnieuw op te bouwen. Gevraagd werd aan de sponsor sponsors om een eens diep in de buidel te tasten. Nou Deze oproep heeft geen windeieren gelegd... en werd maar liefst voor 2.691 eurocent bij elkaar gerend. Geld dat besteed gaat worden om in de kritieke leefgebieden... de eerste 10.000 bomen voor de koala's te planten... Maar ook voor medicijnen voor deze diertjes. Nou, bij deze ook namens ZFM hartelijk dank de, spart, de hardlopertjes en natuurlijk ook de sponsoren. En jij bedankt voor het Salfords uh, nieuws, niet echt in, in, in het, het kort. kort nee. nee, maar het was het wel weer uh, bij Salford op zaterdag. Het nieuws, je bent weer op de hoogte. En wil je op de hoogte blijven? Download dan de ZFM app. Onze app is uh, gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. En je gaat natuurlijk luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dat alles op de ZFM app, dus download hem nu. Wait. Deze historie is Sidney Youngblood en Sit weet En uh, daar achteraan Phil Collins en de uh, D in Paradise. Ja, de hele week heb je ze al kunnen winnen bij uh, CFM. De vrijkaarten voor de huishoudbeurs. En ook wij mogen de drie weggeven, Albert-Jan. Klopt, aan, een, aan, de aan de snelste. Aan de snelste. Aan de snelste. En hij moet, hij of, hij moet wel even naar de studio komen. Ja, om de kaarten op te halen. Kaart, even een foto's erbij natuurlijk. Een informatiebewijs mee. Ja, ja, ja. Minimaal 16 jaar. Ja, en wat moeten ze ervoor doen? Uh, Raad in welke plaat we, we voor het weerbericht gaan draaien. Het is niet een uh, al, algemeen bekend nummer, maar... Nee, helemaal niet. Dus hoe, hoe uh, ik, ik dan... zou gaan chaasamen uh, als ik jou was. Shazam. Oh, dat is dat, ja, dat is dat. Dat heb je op je mobiel en dan kan je hem ervoor houden. En ja. dan... Goed, dus... wij gaan niet zeggen welke plaat het is, maar nee. we gaan hem wel draaien. Het is een hele oude. Dus, en hij is van, uh, nee, dat verklap ik, Wim Sonneveld. Moeten ze dan... Uh, echt... Alleen de titel van de plaats. Moeten ze dan bellen met, uh, met de studio? Met, met studio op uh, 023 57 Dat stond ik niet. 023 57 Nou, daar komt hij dan. Oké, okay, laat maar horen. Dora. Hier is Wim Sonneveld. Eén dag in de week blinken de ruiten als spiegel.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 Dora de de de Ja, hij is toch wel een beetje moeilijk hoor, maar het is een plaat van Wim uh, Sonnenpelt. En het gaat lekker over uh, schoonmaken. We laten hem nog een klein stukje horen. We willen alleen de titel hebben, van de plaats. In winter de vrijkaart voor de huishoudbeurs. Dora, ja ja Dora. Als ik Dora de klop zie zwaaien. Of met de ragenwol vliegt ze tegen de wanden op. Denk ik dikwijls bij mijn eigen Dora moest een standbeeld krijgen meer dan in een groot bassin van schuimend zo. Het oh, het zou zo schitterend mooi kunnen wezen. Dora daar te zien staan met een emmer en dweil van steen.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 Door en de en door en de en door en door en de en door en de en door en de winnebol, door en hey, uh, door en door en door en door en uh, door en toe, toch? Zeker weten. Zeker weten. door en Ja, en door het Lijkt er wel een beetje op. <laughs> het gaat in en geval en Dora en het en het is een plek van uh, Wim van Weet jij uh, welke door Wij bedoelen en we hebben drie vrijkaarten voor de huishoudbeurs voor je liggen. 03235730393. 30393 We hebben nog geen beller hoor, dus je kan nog steeds die drie vrijkaarten winnen. Even bijkomen met het weerbericht. Het is bewolkt uh, en, het, wa, en vanochtend was het uh, kans op het lichte motregen. Vrij snel werd het droog en ook vanmiddag is het droog. Wel houdt de bewolking aan de overhand. De matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind neemt in kracht toe en is later vanmiddag vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt vandaag naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. De zuidwestenwind wordt krachtig en aan zee hard tot stormachtig met zware windstoten tot 90 en aan zee zelfs tot 100 km per uur. De temperatuur wordt niet lager dan 11 graden. Het wordt een bijzondere dag morgen, uh, een, uh, zeker wat het weer betreft. Het waait namelijk morgen krachtig tot stormachtig uit het zuidwesten... met zware windstoten van 9 tot 100 km per uur. Verder is het bewolkt en regenachtig en vooral in de middag regent het stevig door. Opvallend is de temperatuur, want die stijgt naar 14 à 15 graden in de regio. Dan gaan we naar maandag. In de ochtend is het er droog met geregeld zon... en in de middag volgen enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. En tot slot dinsdag. Het is overwegend bewolkt en het komt tot buien. Zo nu en dan schijnt wel even de zon. De wind waait matig die dinsdag tot krachtig uit het zuidwesten... en het wordt maximaal 9 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, Albert uh, Jan. Het weer is na te lezen op ricoweer.nl met jouw pagina.nl... Of kijk op onze ZFM-app die je gratis kan downloaden. Kan je ook meteen een kijkje nemen op de boulevard en op het strand van Zandvoort. Met de diverse webcams die wij beschikbaar hebben. Dat was het weer. Dat was het weer. Zie ZFM Zandvoort. En dan gaat de muziek het ook nog over het weer hebben. Hier is Never Seen The Rain, Toons and I. Dit van uh, Tanzania, die hebben helemaal grijs gedraaid hier uh, bij CFM. We hebben het over de uh, Dance Monkey. En dit is de opvolger daarvan na het CFM uh, weerbericht. Hoor je Never Seen the Rain? Ja, de kaarten zijn nog steeds beschikbaar voor de huishoudbeurs. De plaat van Wim Sonneveld. We willen weten hoe die heet. Bel naar de studio of uh, bericht ons even via Facebook, bijvoorbeeld. Zet even in Facebook en dan uh, kan je het juiste antwoord uh, doorsturen naar ons uh, weer die drie vrijkaarten. Zo dadelijk gaan we naar uh, Alkmaar toe, naar het voetbal. Jong Holland uh, speelt uh, vandaag uh, tegen SV Zandkoorts. Daar ter plekke voor ons is Piet Pijper. Na deze plaats van uh, Amy Stewart gaan we contact met hem opnemen. Een heerlijke gouden ouwe bij CFM, de Amy Stewart en Nack aan Woods. Ja, we zijn ons aan het voorbereiden op dat mooie weekend 1, 2 en 3 mei. Dat gaat een spektakel worden, mocht je nog niet weten. De Formule 1 komt dan naar Zandvoort. En hoe is het met de treinen rondom de Formule 1? Ja, want tijdens het weekend van 1 tot en met 3 mei... laten de Nederlandse spoorwegen zeker elke vijf minuten... in beide richtingen een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De NS verwacht in het Grand prix weekende week per dag 50.000 extra reizigers naar Zandvoort. Om die goed op te vangen en op weg naar het circuit te helpen... worden honderden extra medewerkers ingezet. Het is voor het eerst dat de NS zoveel treinen op dezelfde lijn laat rijden. Nu rijden er twee treinen per uur naar Zandvoort. En het station heeft doorgaans ongeveer 75, uh, 5700 in- en uitstappers per dag, aldus de NS. Het spoorbedrijf zal treinen laten rijden van en naar onze woonplaats zolang als het nodig is. Er worden zogeheten Sprinter Light Trains ingezet omdat die een makkelijke in- en uitstap hebben. ProRail zorgt voor twee extra perrons op station Zandvoort en extra brede trappen om de stromen reizigers zo snel mogelijk en goed mogelijk uit het station te krijgen. De NS wijst er wel op dat reizigers ondanks alle maatregelen bijvoorbeeld na de race wel rekening moeten houden met een grote drukte rond het station... en in de treinen. De speciale dienstregeling tussen Amsterdam en Zandvoort... geldt van s morgens 7 uur... en uh, er is nog geen... laatste vertrektijd aangegeven. De spoorwegovergangen in Zandvoort... zullen het hele weekend gesloten zijn... waardoor Nieuw-Noord moeilijk te bereiken zal zijn voor inwoners van Zandvoort-Zuid. Ja, ga ze allemaal door jouw straat heen dan, uh, Albert Jant. Wandelend. Eerst de ene kant op ja. En dan ja, ja, ja. De, avond, okay. de andere kant weer op. Nou, dat gaat wat worden het uh, weekend van 1, 2 en uh, 3 mei. En ik zag gisteren dat uh, de tegeltjes uh, inmiddels uh, aangebracht werden op het uh, perron. Ja, klopt. Dus dat ziet er allemaal uh, netjes uit. En dat gaat, uh, gaat heel mooi worden uh, in ieder geval. Uh, een uitbreiding voor Zandvoort. En dat is ook de moeite waard... Ook buiten de Formule 1, mooi voor het uh, zomerseizoen. Uh, en alle badgasten, uh, Dina zal toe toekomen. En dit is een leuke plaatje, ja, hij is helemaal nieuw. Hij staat in de tippenrader, hij was uh, 3FM, mega hits deze nacht van Thijs Boontjes. je aan de Basista. Ik zou met je uit eten willen gaan En naar het Rijksmuseum hey, hey, hey. En als ik straks mijn moed verzameld heb Dan vertel ik je hoe mooi ik bent. En daarna een drankje, een nootje Dan ben ik je boontje. Ik blijf heel de nacht bij mij benemen Een drankje, een nootje Dan ben ik je boontje. Ik Blijf. Deze nacht Bij mij, deze nacht, deze na bij mij, deze nacht, deze na oh, je hebt na dezen na dezen na je na Sokkel moeten staan of in het Rijksmuseum. Hey, hey. En dan sta je in de hele Galerij. Ik haal je op naar startingstijd en daar. Voor uh, Raadje een beetje te makkelijke vraag zijn, uh, Albert Jan. Welke plaat is uh, gebruikt voor deze plaat van uh, Thijs Boontjes in uh, deze nacht? Ja, een, beetje, een, beetje, een beetje makkelijk scoren lijkt me. Ja, ja. all night long, hè? Ja, ja duidelijk uh, herkenbaar. In ieder geval op dit moment uh, de tippenraden binnengekomen, mede dankzij 3FM. Zie ZFN wordt iedere gauwe ouwe platina En zo dadelijk gaan we naar voetbal, gaan we naar uh, Piet uh, Daarin daar Alkmaar, maar eerst deze gauwe ouwe. Nou, als je de automaat in één keer uh, aan hebt gezet... staan we op automatische piloten, Albert-Jan. Denk wel half drie voetbal, hè? Ja, meestal waar? toch? Ja, toch? Half drie voetbal. begint nou. de wedstrijd pas om drie uur. Om drie uur vandaar. Vandaar dat Pieter er nog niet uh, tp was. Nee, klopt. Maar <laughs> dus goed. dat verklaart een hele hoop. Straks om tien over drie gaan we Piet Spijper bellen... voor de wedstrijd uh, Jong Holland uh, uit Alkmaar tegen SV Zandvoort straks in de tweede uur, maar in het eerste uur nog meer nieuws. Ja, kort berichtje. Ja. Uh, in oktober vorig jaar werd Nijntje door een stel van dalen... van zijn paal bij Beach Club 10 gehaald en vernield. Het was de nog uh, enige herkenbaarheidspaal... met figuren van Dick Bruna... die nog steeds op het Zandvoortse strand stond... en in het verleden gebruikt werden... om kinderen te wijzen waar papa en mama zaten. De eigenaren van het strandpaviljoen... hebben Mark van den Bergen en van Letterop ingeschakeld... en die heeft een nieuw Nijntje gemaakt... Afgelopen woensdag kwam het stripfiguurtje weer op zijn vertrouwde plaats te hangen... zodat hij de jongste strandbezoekers weer de weg naar papa en mama kan wijzen. Nou, geweldig initiatief, toch? Ja, mooi. Mooi Top. dat dat zo geregeld is. Ja, Helemaal goed, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En uiteraard ook daarin het voetbal, het beloofde voetbaljongen... <laughs> al tegen SP Zandvoort. Graag tot zometeen na drie uur in een disco... Klassieker, zo so, vlak voor drieën, is Dayton en The Sound of Music.